9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Het effect van de dreigende oorlog op de beurzen. En het Vredespaleis bestaat 100 jaar. Komen alle heel belangrijke mensen. Onze verslaggever is daar. En wacht op. Nu is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De komende maand worden 10.000 jongeren aan een baan geholpen. Dat staat in een overeenkomst die vanochtend wordt gesloten... door Mirjam Sterk en uitzendorganisatie Randstad. Oud-CDA-Kamerlid Sterk is ambassadeur jeugdwerkloosheid. Op dit moment zit 17 van de jongeren zonder werk. Dat zijn er 148.000. Volgens Sterk is de kans groot dat de samenwerking succesvol is. Randstad heeft natuurlijk een enorm netwerk in Nederland. Het heeft overal filialen zitten. En zij zullen de jongeren aan gaan leveren. heb natuurlijk contacten met werkgevers ik spreken zelf veel werkgevers, uh, we hebben de contacten met de gemeente, met het UFV uh, en al deze mensen zullen met elkaar de schouders onder gaan zetten de komende tijd, deze vijf weken, om deze jongeren aan werk te helpen. Want gaat bedrijven actief benaderen om jongeren in dienst te nemen en de jongeren krijgen onder meer sollicitatietrainingen. Energiebedrijf Nuon heeft de afgelopen jaren klanten verkeerd voorgelicht over natuurstroom. Dat herkent het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving in het Financiële Dagblad. Bij Nuon Natuurstroom betalen klanten een extra toeslag bovenop de stroomprijs. Dat geld zou nu ontsteken in duurzame energieprojecten, maar het bedrijf kan niet garanderen dat dat is gebeurd. Volgens het bedrijf zijn klanten die tussen 1996 en 2002 een contract voor natuurstroom afsloten niet voldoende geïnformeerd... En het bedrijf gaat klanten die mogelijk gedupeerd zijn actief benaderen. Dion wil niet zeggen of mensen geld kunnen terugkrijgen. D66 wil dat het sociaal akkoord wordt opengebroken. Fractieleider Pechtold zei in het tv-programma Knevel en Van de Brink... dat onderdelen van het akkoord een hervorming van de arbeidsmarkt... veel te veel vertragen. Hij doelt onder meer op aanpassing van het ontslagrecht en de duur van de WW. Het sociaal akkoord kwam in april tot stand. Het kabinet maakte toen afspraken met de sociale partners... over een fors pakket maatregelen voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Afspraken uit het regeerakkoord van vorig najaar gingen van tafel of werden afgezwakt. Bovendien wordt versoepeling van het ontslagrecht en verkorting van de WW-duur vertraagd. Volgens Bechtold moeten die maatregelen weer op tafel komen. Maak werk van de arbeidsmarkt. En aantoonbaar is dat je structuur 70.000 nee, dus, 70 ja? banen creëert... in plaats van wat het sociaal akkoord doet, banen vernietigt. Hmm. Amerika is er niet op uit om in Syrië met een vergeldingsactie voor mogelijke gifgasaanvallen het regime omver te werpen. Het gaat erom dat er een antwoord komt op de schending van het internationaal verbod op het gebruik van chemische wapens, zegt het Witte Huis. Volgens vicepresident Joe Biden staat het onomstotelijk vast dat de Syrische regering achter de aanval zit. Het Vredespaleis in Den Haag viert vandaag zijn honderdste verjaardag. Dat gebeurt met een bijeenkomst in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Het Vredespaleis werd precies 100 jaar geleden geopend door koningin Wilhelmina. Met als doel om landen te helpen hun onderlinge geschillen zonder oorlog op te lossen. Na de Eerste Wereldoorlog werd het Vredespaleis ook de plek voor het permanente Hof van Internationale Justitie van de Volkenbond. En dat werd na de Tweede Wereldoorlog vervangen door het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties. Producten van zuivelbedrijf Fonterra in Nieuw-Zeeland zijn niet besmet geweest met een bacterie die botulisme kan veroorzaken. Dat is de conclusie van een onderzoek door het ministerie van Industrie in Wellington. Begin deze maand legde Fonterra de productie stil... na berichten dat een pijpleiding van de fabriek... was besmet met een gevaarlijke bacterie. Grote afnemers als Rusland, China en Sri Lanka... besloten daarop tot een invoerverbod voor melkproducten van Fonterra. Er werd wel een bacterie gevonden... maar die is volgens het Nieuw-Zeelandse bedrijf onschuldig. Dan het weer nog bewolking, maar in de loop van de dag meer zon... op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 23 graden. Is informatie bij de ANWB, John Bakker. Met files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Zoeterwoude, 8 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij Dorp 3 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, bij Hilversum... 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Een stukje verderop, bij utrecht Tweemarkt, 2 twee kilometer na een ongeluk.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 Het NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen het is 7 minuten over 9. Het is tot nu toe niet meer dan een dreiging. Maar de beurs heeft al behoorlijk last van Syrië. De koersen dalen al een paar dagen. Collega André maar heeft zo de laatste koersbewegingen voor u. We gaan eerst naar Rotterdam. Want daar besluit de rechter vandaag of Samir A. vrijkomt. Hij heeft twee derde van zijn straf uitgezeten. Robert Bas is bij de rechtbank in Rotterdam. Robert, hoe zit dat dan uh, na twee derde van je straf? Uh, hoe is het dan met je recht op vrijlating? Nou, in principe zou je dan zeg maar, voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. Uh, dat, zo gaat dat meestal in Nederland. Dat gebeurt bij de 99%. 99% van de gevallen. In het geval Samir A gaat het Openbaar Ministerie vandaag vragen aan de rechter om dat niet toe te passen. Om hem gewoon zijn hele straf te laten uitzitten. Dus dat zou betekenen dat hij niet in september vrij gaat komen. Maar dat hij nog extra drie jaar moet blijven zitten. Totdat hij volledige straf van negen jaar heeft uitgezet. En wat is de redenering van het OM? Waarom willen ze dat hij vast blijft zitten? Nou ja, daar moeten we nog een beetje naar gissen. Ze kunnen die argumenten komen straks. We kunnen al een beetje. Uh, uh, Vermoeden wat erin zit te komen. Um, Sami is in zijn gevangenschap niet gederadicaliseerd. Uh, veel andere leden van de Hofstadgroep die hebben uh, vastgezeten. zijn heel duidelijk gederadicaliseerd tijdens hun gevangenschap. Zijn dus minder een gevaar volgens het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie het ziet daar blijkbaar Sami nog steeds als een gevaar. en wil daarom dat hij zijn hele stad gaat uitzitten. Ja, maar het zit, hem, het zit hem ook in het feit dat je goed gedragen hebt. Hè? Wat zal de afweging van de rechter zijn? Ja, dat zal, zal een rol bij spelen. Uh, vorig jaar is hij nog aanhouden in zijn cel, omdat het Openbaar Ministerie dacht. ...dat hij uh, opnieuw bezig was met de planning van de aanslag. Daar heeft het openbaar ministerie niet genoeg bewijs voor gevonden. Eerder dit jaar is er een smartphone bij hem in zijn cel aangetroffen. Dat spreekt nou ook niet heel erg voor hem. Maar ik denk dat de belangrijkste reden is... ...het feit dat hij zich nog steeds heel radicaal blijft opstellen... ...dat hij nog steeds achter zijn radicale ideeën uh, blijft staan. En dat maakt hem een potentieel gevaar volgens het openbaar ministerie. Of er concrete aanwijzingen zijn dat hij met iets bezig was... ...dat moeten we straks bij de rechtbank gaan horen. Is het voor jou in te schatten, Robert Bas? Uh, hoe groot de kans is dat hij vrijkomt? Nou, ja, nee, het is ontzettend lastig. Uh, het hangt af van welke argumenten de openbaar ministerie gaat komen. Het uh, legt eraan of ze alles op tafel leggen wat ze weten. In de wandelgangen hoorde ik al dat er onder andere rekening mee wordt gehouden dat Samir, als hij vrijkomt in september, dat hij direct zou gaan vertrekken naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij een aantal uh, nou ja, laten we zeggen wat radicalere brigades die daar als Assad vechten. Dat zou een van de uh, uh, uh, redenen kunnen zijn. Dat moeten we dadelijk horen of daar wat meer over komt. Of de rechtbank daarin meegaat, dat is maar de vraag. Daar moeten wel hele zwaar wegende argumenten komen. Wil iemand Zeg maar uh, van zijn volledig verdrag moeten uitzitten. Ik kan je voorstellen, de rechtbank heeft destijds een strafopalet van negen jaar. In de wetenschap dat dat meestal uh, dan daar zes jaar van moet worden uitgezeten. En uh, ja, als daarvan afgeweken wordt, moeten er wel hele zware argumenten gaan komen. Het Openbaar Ministerie heeft dat nog niet willen vertellen. Dat zal dadelijk moeten gaan blijken. Ja, dan horen we dat graag van je, Robert Bas bij de rechtbank in Rotterdam. Dank je wel. Over Syrië gesproken, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, heeft de conclusie al getrokken. Het regime daar heeft gifgas ingezet en daar moet een antwoord op komen. Ook David Cameron van Groot-Brittannië-premier is, is daarvan overtuigd. En ook de Amerikaanse minister van Defensie, Chuck Hagel. Het leger, zegt hij, is klaar om in actie te komen. Hoe verder we in dit gaan, is het me mij duidelijk en duidelijk. Dat het reglement van Syrië was verantwoordelijk. De opties zijn er. Het Verenigd Koninkrijk is bereid om deze opties te doen. We zijn bereid om zoals dat te doen. We zijn er helemaal klaar voor, u hoort het, zegt Hegel. En dat past in de Amerikaanse strategie. In de aanloop naar een aanval op Syrië, vertelt correspondent Wessel de Jong ja Die uitspraak van Hegel die is onderdeel van wat je hier een, een roll-out noemt. Hè. Iedere minister is nu in feite woordvoerder van Obama. Hè. Gisteren inderdaad, uh, Kerry kondigde aan dat het gaat gebeuren. Hegel zegt uh, dat hij er klaar voor is en op een gegeven moment komt dan Obama natuurlijk zelf met de mededeling dat het ook echt gaat gebeuren. Er lijkt echt een heel duidelijk scenario afgesproken, ook internationaal afgestemd. Hè. Dat hoor je tenminste ook als je naar de Fransen en de Britten luistert. Lijkt echt een heel duidelijke machinerie lijkt er in werking. Ja, dat betekent dan ook, Wessel, dat er een duidelijk aanvalsplan ligt. Wat zou dat kunnen zijn? Ja, bronnen, anonieme bronnen in de regering... die hebben gisteren gemeld dat het mogelijk donderdag al zover zou zijn... Hè, en dat de campagne dan misschien wel eh, drie dagen gaat duren. Nou, dat wordt dan hoogstwaarschijnlijk een, een soort strafexpeditie met tomahawks. Nou, met kruisraketten gaan de Amerikanen dan eh, belangrijke militaire installaties... van het Assad-regime gaan ze aanvallen. Ze zullen nadrukkelijk niet proberen om die chemische wapens eh, om die te vernietigen. Dat dat gewoon veel te riskant is, dat dat ook mogelijk... Eh, veel ...veel burgerslachtoffers zou maken, maar ze gaan waarschijnlijk wel proberen om de troepen te raken, te treffen die die, die die wapens gebruiken, die die wapens inzetten. Maar de Amerikanen hebben zeker niet de illusie dat ze nou met deze raketten, met die kruisraketten, dat ze daarmee opeens Assad kunnen wegjagen. Waar is Wessel, de VN-veiligheidsraad? Wordt daar niet meer naar gekeken? Laat staan op gewacht. Nou, inderdaad. En ook als je naar de Fransen en de Britten luistert. Die gaan er ook mee akkoord dat dat uh, misschien niet meer nodig is, uh, die Veiligheidsraad. Ook omdat het natuurlijk van de Russen, die ook in die Veiligheidsraad zitten, valt toch niet zoveel meer te verwachten. Die zetten toch hun hakken in het zand. Maar dat neemt niet weg dat de Obama-regering toch hard op zoek is naar een soort juridische onderbouwing van, uh, van die aanval. Door bijvoorbeeld te verwijzen naar uh, een internationaal verbod op het gebruik van chemische wapens. Maar goed, een Veiligheidsraad. In feite is het natuurlijk toch in deze fase inmiddels een, een, een detail geworden. Kijk, de afweging in het Witte Huis is nu eigenlijk, ja, wat is belangrijker? Het pre prestige van die Veiligheidsraad of het prestige van deze Amerikaanse president die een rode lijn heeft getrokken voor Assad? En die keuze, die lijkt nu gemaakt wat belangrijker is. Ja, en hij wilde er lang niet aan, hè? Uh, aan een interventie. Zijn gedachten zijn vastgegaan naar uh, oorlogen in Irak en Afghanistan. Hoe moeilijk Precies. is deze keuze geweest voor Obama? Ja, het is echt een, een gruwelijk dilemma voor hem geweest. En deze president, dat moet je inderdaad niet vergeten. ...deze president is verkozen om een einde te maken aan oorlogen... ...en niet om een oorlog te beginnen. De Amerikaanse bevolking zit gewoon niet te wachten op een nieuw conflict in het Midden-Oosten. En bovendien zijn eigen militairen die ontraden ook nog eens ingrijpen... Zeggen in dat het zinloos is. Maar ja, goed, het ongestraft laten passeren van zo'n gifgasaanval... daar kan natuurlijk ook niet Dan wekt Obama wel erg de indruk... dat hij met zich laat zollen in het Midden-Oosten. Dus er wordt ook wel gezegd dat dit echt de, de zwaarste test is voor Obama... in zijn tweede termijn op het gebied van buitenlands beleid. Wessel de Jong en dat militair ingrijpen door de Verenigde Staten werpt zijn schaduw vooruit over de financiële markten. In Europa sloten de belangrijkste beurzen gisteren dan meer dan 2% lager. En ook op Wall Street daalden de aandelenkoersen. Traditionele bewegingen, beurs omlaag, olie en goud omhoog. Economie-redacteur André Meinema ziet de handel op dit moment. André, hoe gaat het? Nou ja, voorzichtig een paar de lagen geopend op alle belangrijke Europese beurzen. Op dit moment zie je nog een heel klein minnetje staan voor de AIX op 364 punten. Een minnetje van een tiende van een procent. En dezelfde soort van standen zie je dus ook terug in Parijs, in Londen in Frankfurt. Uh, geen paniek dus, zou je zeggen, wel een hoop onzekerheid. Je ziet de VIX, de bekende angstindexmeter, die meet namelijk de bewegelijkheid op de beurzen. Die is de afgelopen dagen wel opgelopen, dus dat tekent wel de onzekerheid bij de handelaren... Maar wereldwijd, zowel in Europa als in de Verenigde Staten als in Azië... zie je dus vooral de laatste dagen dus druk op de koersen en dus lagere koersen. En komt dat allemaal door die oplopende, de spanning rond Syrië... en de onzekerheid die beleggers voelen? Nou, die triggert zeg maar wel. De huidige koersdaling van de voorbije dagen... van de onzekerheid over wie gaat er ingrijpen, wanneer en waar en hoeveel... en de spanning tussen grootmachten van de Verenigde Staten... en Rusland en China en Iran en Europa... Uh, die speelde uiteraard een hele belangrijke rol de voorbije dagen. Daaronder lag al een soort onzekerheid bij beleggers na de koerstijgingen van de voorbije weken dat uh, het bericht dat Amerikanen van plan zouden zijn... om de enorme grote investeringen in de economie, de miljarden investeringen, om die langzaam te gaan afbouwen. Dat gaf wel wat schrik, uh, wat, uh, wat zorgen bij beleggers. En zag je de terugtrekkende bewegingen uit bijvoorbeeld de Aziatische markten. Nou, daar komt Syrië zeg maar overheen, hard. Zeker als nu het uh, militaire ingrijpen dichterbij zou kunnen komen. Ja, en dat zorgt bij beleggers uh, gewoon voor angst. Tja, want uh, rust, dat wil de handel hebben en geen oorlog... Nou ja, rust, in ieder geval vooruitzicht. Dat je, dat je een beetje weet waar je aan toe bent. Dat je niet zeg maar, geplaagd wordt door elke dag weer een verrassing of onzekerheid. Elke oorlog, elk conflict brengt u met zich mee... dat je absoluut niet weet wat de dag van morgen gaat brengen. En dat is iets wat beleggers heel erg lastig vinden. Want voor aandelen betekent dat bijvoorbeeld... je belegt in bedrijven, die hebben uitzicht op bepaalde, bepaalde toekomstverwachtingen... bepaalde omzetten, bepaalde winstverwachtingen. Nou, die worden natuurlijk flink overhoop gegooid... wanneer daar nog een keer een, een gewapend conflict doorheen gaat fietsen. Uh, en dat betekent dus ook dat de verdiensten voor zo'n bedrijf minder worden. En dus dat ook uh, beleggers bijvoorbeeld zeggen... Nou, dan kun je beter niet in dat soort aandelen gaan zitten. Je ziet het ook terug bijvoorbeeld in de grondstofprijzen. Die, die stijgen. Olie is de voorbije dagen omhoog geschoten. 116 dollar betaal je nu voor een ruwe brandolie. En dat is bijna 10 dollar meer dan een, een kleine maand geleden. Uh, je ziet het terug in, bijvoorbeeld in de stijgende koperprijzen. Want koper is een belangrijke grondstof in oorlogen. Je ziet het terug in de stijgende kosten en de, en de prijs van bijvoorbeeld goud... Uh, en zilver en platina, de zogenaamde vluchtmetalen. Ja. Als de aandelen niet meer opleveren, als uh, andere onzekerheden hebben... dan moet je eigenlijk iets hebben wat je bij wijze van spreken... materiële in handen kunt hebben, wat zijn waarde houdt. En dat is dus goud. En eigenlijk een beetje ironisch natuurlijk... Hè, dat gifgas eigenlijk de goudprijs omhoog stuwt. Natuurlijk zijn er ook nog bedrijven die... die Um, profiteren van, van dit soort uh, uh, spanningen en conflicten. Denk aan uh, hogere olieprijzen is goed voor de winst van de oliemaatschappijen. Je ziet ook het aandeel Shell op dit moment zo'n uh, 1,3% hoger staan. En natuurlijk ook de militaire, uh, de defensieindustrie die vaak profiteert van dit soort bewegingen. Anderzijds zie je ook bij beleggers onzekerheid over bijvoorbeeld een, een aandeel als Air France KLM. Luchtvaartmaatschappijen, er wordt natuurlijk in geval van oorlogen en conflicten minder gevlogen. Dus daar zie je de aandelen dan weer van dalen. Nou, zo heeft zeg maar elk... Uh, Elke beweging is wel naar links als naar rechts en zijn voor- en nadelen. André, mijn dank je wel. Af en toe wordt uh, er. Verslaggever. Verdiend. Correspondenten. Maar de trend is dacht. Tot half tien. Het LOS Radio 1 journaal Zo is dat. Wat zeggen. 18 minuten over 9 is het. We gaan naar Den Haag. Daar is uh, secretaris-generaal van de VN. Ban Ki-moon, niet om te spreken over die dreigende oorlog met Syrië... maar voor de viering van 100 jaar vredespaleis. En daar is ook Joris van der Kerkhoff, verslaggever. Um, Jos, maar ik kan me niet voorstellen dat het er niet over gesproken gaat worden over Syrië. Ja, natuurlijk wordt er over gesproken, continu over gesproken. Ik weet niet hoezeer het in de officiële toespraken... deze ochtend en vanmiddag bij een conferentie nog apart uh, wordt, uh, wordt aangehaald. Maar buiten al de toespraken om wordt er zeker over gesproken. Buiten het Vredespaleis komt een auto aanrijden, auto stopt, neerloopt naar buiten en dan... En er staat een vredesboompje naast deze meneer die aan het uh, trompetteren is. Dit was het geluid uh, voor de minister-president. Het geluid uh, klonk ook voor de voorzitter van de Tweede Kamer. Uh, niet voor minister Opstelten. Uh, die kwam in alle stilte uh, binnen. En al die mensen zitten nu bij elkaar. Uh, hier in de grote hal uh, van het Vredespaleis met elkaar te praten. En die voorzitter van de Tweede Kamer, Lara, heel herkenbaar... Volledig in het rood. Rode schoenen en uh, rood jasje en een rood jurkje en de rest. Nogal blauw en grijs. Allemaal mannen dus uh, voornamelijk uh, die hier staan. Ik denk niet dat hier heel erg over Syrië gesproken gaat worden. Er wordt wat water gedronken uh, voornamelijk. Maar uh, later op de dag bijvoorbeeld hier als iedereen naar binnen loopt in de grote zaal. Daar zal het even aangehaald uh, worden. Uh, ook op uh, uh, Journaal 24 te volgen overigens. Um, en in deze zaal, die kun je van boven ook bekijken. En daar mag ik naar, naar, uh, naartoe lopen. Het mooie van, uh, van het Vredespaleis is niet alleen alles aan de buitenkant. Wat er zo ontzettend uh, vreedzaam uitziet. Dat boompje met uh, de Nederlandse vlag erin. liefdevol boompje uh, wat daar staat. Maar alles uh, binnen waar je uiteindelijk een beetje rustiger en stiller van, van gaat praten, lijkt het wel. Hier een leren stoel, waar ik kan gaan zitten... om over een half uurtje te gaan kijken naar uh, de koning die hier langskomt... die een boek in ontvangst neemt naar Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken... die voorzitter is van de stichting uh, van, het, uh, van het Vredespaleis. Minister-president Rutte is er dan, die op dit moment uh, aan, het, aan het praten is... met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... Wat daaruit komt, horen we misschien in de loop van de middag. Dan is er een bijeenkomst met die secretaris-generaal van de Verenigde Naties... en de minister van, van Buitenlandse Zaken... die dan alle vragen kunnen gaan beantwoorden. Bijvoorbeeld over Syrië. Wat ze daarover gaan zeggen is vanaf een uur of twee te horen en te zien... Nou, de burgemeester van Den Haag is er al, die zal een verhaal houden. En allerlei mensen hier uh, bij elkaar. De witte stoeltjes uh, is voor de hoogste hoogwaardigheidsbekleders. De plastic zwarte stoeltjes uh, daarachter beneden is voor de uh, andere genodigden. En hier vanaf het balkon een prachtig uitzicht op, uh, op al die mensen die hier gaan, uh, gaan zitten. Want daarachter een grote tafel, daar zitten alle rechters uh, van het uh, internationale uh, Hof uh, van, uh, van Justitie hier in het, het, het, het Vredespaleis, en die zullen er ook allemaal zijn. Het is vooral een hele ceremoniële toestand in de loop van de dag... maar natuurlijk continu met vragen en met antwoorden misschien wel... maar in ieder geval met gesprekken over Syrië, hoe we daar nu verder moeten. Ik hoor het al. Later meer van Joris van de Kerkhof op Radio 1. En nu van John Bakker bij de ANWB. Staat het nog steeds vast, John? Nou, hier en daar nog wat. Echt veel stelt het niet meer voor. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Na een ongeluk bij Zoeterwoude nog 4 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knopend Battenverdorp, 3 kilometer. En na een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum... bij Utrecht Veemarkt, 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 I shine. Oh yeah. Kid Rock was dat met All Summer Long. De Franse regering gaat het pensioenstelsel hervormen. Het zal het tijd worden. Nu kunnen de Fransen, als ze lang genoeg hebben gewerkt, nog op hun zestigste met pensioen. Maar dat kost te veel en de Franse staatsschuld loopt daardoor te veel op. Rondlinker in Parijs, Ron, goeiemorgen. Goedemorgen. De regering heeft nu een plan gepresenteerd. Wat gaat dat betekenen voor de Franse werknemers? Ja, het is een van de heilige huisjes hier in Frankrijk, hè. die oude dagsvoorziening. Maar het is ook een van de grote problemen. Want inderdaad, je zei het, dat is allemaal veel te duur. Nou, president Hollande heeft vanaf het begin van zijn mandaat gezegd dat hij niet wil tornen aan twee dingen. Het niveau van de Franse AOW, dus de hoogte. En dat hij niet wil tornen aan de pensioensgerechtigde leeftijd. Dus die is en blijft in Frankrijk 60 jaar, ook met deze nieuwe plannen. Maar het wordt in de praktijk wel erg lastig om op die leeftijd nog met pensioen te gaan. Want je moet steeds langer premies gaan betalen. Dat is nu 41 jaar premie betalen. Dat wordt geleidelijk aan 43 jaar. Nou, ga maar na. Als je 60ste met pensioen wilt gaan. Er, er trek er 43 jaar vanaf. Dan hou je 17 over. moet je vanaf je 17e voortdurend hebben gewerkt. Dus langzaam maar zeker. Het is een plan voor de lange baan. Zullen ook de Fransen langer moeten doorwerken. Maar om de verhouding een beetje aan te geven, Marcel. In 2035 zal de gemiddelde Fransman met dit plan op zijn zesenzestigste met pensioen gaan. Dus dat blijft toch wel een groot verschil met Nederland. Zo, en dan nog, hè, um, hebben de meeste Fransen er nogal wat moeite mee? De inperking van hun rechten. Heb jij het idee dat er al kritiek loskomt? Ja, ja, ja. ja. Kijk... Uh... Alle partijen, Lara, vakbonden, werkgeversorganisaties... die hebben de afgelopen maanden rond de tafel gezeten. Dat is een soort Franse variant op, de, op het poldermodel. Dat betekent dus concessies doen. Het betekent ook dat na afloop niemand tevreden is. Werkgevers die vinden dat het geen echte hervorming is... zeggen dat de maatregelen lang niet ver genoeg gaan... wijzen dan ook naar andere Europese landen. En de meest linkse vakbonden die zijn ook niet tevreden. Ik hoorde gisteren iemand zeggen hè, over de redenering... dat omdat we nou eenmaal ouder worden met z'n allen... Dat je dat inhoudt dat je ook later met pensioen gaat. Ja, zegt hij, dank je de koekoek. Die hogere levensverwachting. Hoe denk je dat dat komt? Omdat we hier in Frankrijk nou eenmaal eerder gestopt zijn met werken. Kip en het ei discussie een beetje. Nou, de bonden hebben een grote landelijke demonstratie aangekondigd. Hadden ze al bij voorbaat op 10 september... Die wordt niet afgeblazen. Dus geeft een beetje de gemoedstoestand weer na afloop van de presentatie van deze plannen. Ja, de veel protest dus tegen die plannen. Maar Orlanden uh, moet natuurlijk wat rond. Uh, hij moet niet alleen bezuinigen, maar ook hervormen. Zoals mm -hmm. met, met dit. Hè. Want Brussel kijkt ook over zijn schouder mee. Is dit genoeg, denk je? Ja, de, de afgelopen jaren was het Franse pensioenstelsel voortdurend een doorn in het oog. Hè, met name van de Europese Commissie. Er is nog geen reactie vanuit Brussel. Uh, ongetwijfeld studeert men daar ook nog op de maatregelen. Belangrijkste is, dat zij al, dat die Franse schuldenlast niet verder oplopen. Want als er nou niks zou zijn gebeurd, als er geen plan was gekomen... dan zou binnen een paar jaar dat tekort door de pensioenen oplopen naar 20 miljard euro. Nou, dat hoopt de Franse regering te hebben afgewend met dit plan... Bedenk We wel dat het voor Frankrijk tot slot een, een tijdelijk probleem is. De geboortecijfers in Frankrijk die zijn namelijk een stuk gunstiger dan bijvoorbeeld Nederland of Duitsland. Dus het probleem van de vergrijzing, dat werkt hier niet zo lang door. Op de lange termijn is de betaalbaarheid van de Franse pensioenen dus een minder probleem dan in andere landen, dan in Nederland bijvoorbeeld. En dat maakt ja, deze plannen dan ook wel weer bijzonder voor de Franse situatie. Goed. Maar Frankrijk maakt zich dus nog wel op voor sociale onrust de komende tijd. Absoluut, vanaf 10 september zal het hier gaan beginnen. En ja, kijk, het is een heilig huisje. Dus voor heel veel vakbonden die zeggen ja, dat dit soort plannen gepresenteerd zouden worden door een rechtse regering. Hè, dus onder Nicolas Sarkozy. Dat hadden ze nog wel verwacht, maar van een socialistische president hadden ze verwacht dat hij toch op zijn minst de bestaande regelingen in stand zou laten. Nou, dat is dus niet gebeurd. Dit plan komt er. Ga daar maar vanuit. zal nog wel in stemming worden gebracht, maar dat komt er gewoon doorheen. Dat levert veel verontwaardiging op bij de eigen kiezers van de landen. Hij kan het eigenlijk bij niemand nog goed doen. Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. En wij zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal. Voor dit moment althans. We wensen u nog een hele fijne dag. Onder andere met uh, collega's van de KRO, Wouter Keurperzoek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat heb jij zo? De Europese Unie praat niet mee over militair ingrijpen in Syrië. Waarom eigenlijk niet? Wel die afzonderlijke landen, maar dus niet de Unie. Dat horen we van Europarlementariër Hans van Balen. En de SP wil dat de baas van de AIVD naar de Tweede Kamer komt. Om uit te leggen wat de gevolgen zijn van al die bezuinigingen die op stapel staan. Kijk eens aan. Dat allemaal zo dadelijk bij de KRO. Dit is Radio 1. Nu eerst Jan van der Putten met het NOS-journaal. Als het aan het kabinet en de pensioenfondsen en de verzekeraars ligt... komt er binnenkort een nationale hypotheekbank. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Plannen daarvoor worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Het is voor het eerst dat pensioenfondsen gaan beleggen in hypotheken. Daardoor krijgen banken meer ruimte om krediet te geven aan bedrijven. Piloten vinden het kort geding vandaag tegen de KLM vanwege giftige dampen in vliegtuigen voorbarig. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers wil eerst een internationaal onderzoek afwachten. Vandaag niet de rechtszaak van een KLM-piloot die zegt dat hij ziek is geworden door giftige damp. Die komt uit de motor en dringt via de luchtverversing de cockpit binnen. De komende vijf weken zullen 10.000 jongeren aan een baan worden geholpen. Daarover tekenen Mirjam Sterk en uitzendorganisatie Randstad vanochtend een overeenkomst. Oud-CDA-Kamerlid Sterk is ambassadeur jeugdwerkloosheid. En u hoorde het net in het Radio 1 Journaal. In Den Haag wordt in het bijzijn van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en koning Willem-Alexander... het honderdjarig bestaan van het Vredespaleis gevierd. De bouw werd mogelijk gemaakt door de Amerikaanse ondernemer en filantroop Andrew Carnegie. En in dat Vredespaleis zetelt het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties. Dat zijn de hoofdpunten. Zo'n bakkerig maar de ANWB heeft nog een enkele file... Ja, en die staan op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Sjoeterwoude, 4 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn al wel weer vrij. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij Battenverdorp, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... bij Utrecht Veemarkt, 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO Goedemorgen Nederland Bouter Militair ingrijpen in Syrië, waar is de Europese Unie? De SP wil AIVD-baas naar de Tweede Kamer roepen. De Russen ontkennen dat Tchaikovsky homoseksueel was. En het ochtendtumeur van Koos Postema. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanmorgen in Rotterdam. Dress voor succes. Meer dan tien jaar de uitkomst voor de kledingzoekende sollicitant. Met de kleine beurs spreidt de vleugels. Ik ga me alvast uitkleden. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. @kro .nl. We beginnen in Syrië. Daar is verslaggever Hans Jaap Melissen. Goedemorgen. Hans-Jaap, jij bent uh, net aangekomen uh, in Syrië. Is die mogelijke Amerikaanse vergeldingsaanval het enige waarover gesproken wordt, daar rond jou? Nou, niet het enige, maar wel het uh, belangrijkste gespreksonderwerp op dit moment. En er is heel veel discussie over. Mensen ja, weten uiteraard niet goed wat er nou precies gaat gebeuren. Gaat er iets gebeuren? Wat houdt het in? Uh, is het een interventie of is het een, een strafexpeditie? Uh, ik sprak net een man die zei van... ja. Twee, drie dagen bombarderen, dat is voor ons niet genoeg. Uh, ze moeten doorgaan tot het uh, regime van Assad valt. Dan zijn we van al deze ellende af. Want, ja, ik spreek hier met mensen die natuurlijk al een paar jaar in diepe ellende zitten, uh, eindelijk in een normaal leven willen gaan leiden. Maar ze hebben natuurlijk wel heel erg hun twijfels ook. Of, ja, of dat meer zal zijn dan een strafexpeditie. Als het... ja, je zegt ook, ja, het is misschien niet, het is dan niet belangrijk genoeg voor uh, de Verenigde Staten om Assad ten val te brengen. Dat is wat ze denken. Heb jij de indruk dat de mensen daar zelfs de inzet van grondtroepen wenselijk uh, zouden vinden? Dus het niet genoeg vinden als er bijvoorbeeld alleen met kruisraketten uh, geschoten wordt? Ja, daar heb ik ook wel eens eerder met ze over gesproken en net ook met iemand... ...maar die zegt wel van ja, dat willen we liever niet... ...want we willen niet iets uh, zien ontstaan dat, dat er ja, echt ingegrepen wordt in onze leven. Nou, heb met mensen gesproken die worden ook heel erg tegen de islamisten bijvoorbeeld die hier zijn... ...ook de mensen, de buitenlandse strijders... ...die ook ja, erg uh, interfereren met het dagelijks leven hier... ...die mensen in bepaalde dorpen vertellen niet meer te roken of geen alcohol te kopen... En, uh, en in die tak van mensen zit ik nu ongeveer. Ik kan dus moeilijk spreken met, met die ja, buitenlandse strijders. islamisten. Um, dus er zijn natuurlijk verschillende meningen die je kunt optekenen. Maar het, het houdt mensen enorm bezig. Uh, en ook, vooral omdat er natuurlijk ook het risico bestaat. Tenminste, daar leven deze mensen met, waarmee ik net sta te praten. Die zeggen, ja, we gaan die bombardementen beginnen. En wat gaat Assad dan doen? En zij denken dat Assad niet zozeer vraag zal nemen op de buurlanden, bijvoorbeeld, als Israël. Maar maar gewoon op mensen in Syrië zelf. En dat kunnen deze mensen zijn waar ik nu staat. Verwacht jij dat uh, de strijd een keerpunt kan beleven... als gevolg van die bombardementen? Ik denk... Uh... Dat dat tegen kan vallen als het alleen maar uh, een serie van enkele honderden kruisraketten is die op gebouwen gaan vallen. Wellicht waar als ze nu al van bedenkt dat hij daar uh, zijn troepen weg moet halen, dat hij nou ergens anders moet gaan onderduiken, dan, dan kan dat erg tegenvallen, denk ik. En dan gaat de oorlog na zo'n strafexpeditie gewoon verder. Uh, en dat is ook wat waar heel veel mensen hier wel over wegen. En die zeggen eigenlijk al heel lang, hè, dat, dat wat ik net ook al zei, dat, dat Amerika eigenlijk maar niet van plan is waarschijnlijk om Assad uh, omver te duwen. En die hebben ook heel lang al tegen mij gezegd, ja, het beste wil gewoon dat er een zwak Syrië overblijft. Een Syrië dat op een gegeven moment zich helemaal kapot gevochten heeft in een jarenlange oorlog. Een Syrië waar je dan na al die jaren uh, makkelijk voorwaarden aan kunt opleggen... Hè, dat het ook geen vijand meer uh, is voor, voor Israël. En dat is de cynische conclusie die heel veel mensen vaak trekken. Uh, van ja, Wij zijn niet belangrijk genoeg verder anders dan om een zwak land te worden. Uh, de verwachting is nu dat het inderdaad zal gaan om een aanval met uh, kruisraketten. Uh, iedereen heeft het dan vooral over doelen in Damascus, Maar kun jij doelen bedenken bij jou daar nog in het noorden? Of is dat inmiddels helemaal in handen... Uh, van de oppositie? Nee, er lopen hier allerlei frontlinies nog relatief dichtbij. En, en daar, ja, dat, dat kunnen ook doelwitten zijn voor kruisraketten. Um, en ze en, dus zijn over het hele land verspreid. Er lopen niet echt uh, een hele duidelijke uh, streep ergens in het zand van binnen is het noorden. Hier wordt niet meer gevochten. Uh, er zitten overal nog enclaves waar Syrische uh, militairen zitten. Die worden wel vaak uh, langzamerhand opgelost, maar aan de andere kant zijn op sommige plekken weer uh, Syrische militairen weer wat opgetrokken richting het noorden. Uh, dus, dus er zijn over het hele land verspreid doelwitten die u kunt bedenken in de vorm van vliegvelden, bijvoorbeeld ook. En ja, de vraag is natuurlijk wat gaat er gebeuren met, met opslagplaatsen voor chemische wapens. Want die kun je misschien niet uh, zomaar bombarderen zonder dat dat vanzelf dan ook een soort chemische bom wordt. Hans-Jaap uh, Melissen daar in het noorden van Syrië. Dankjewel en doe voorzichtig. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. De baas van de inlichtingendienst, de AIVD, Rob Lee, zal niet verschijnen bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. De SP had om zijn aanwezigheid gevraagd, maar minister Plasterk heeft dat verzoek nu afgewezen. SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom wilde u Lee zo graag in de Tweede Kamer horen? Plasterk wil 40% bezuinigen op het budget voor de AIVD. Uh, we hebben als Tweede Kamer gevraagd om informatie, scenario's, keuzes... en die weigert de minister te geven. En ja, en dit treft natuurlijk direct de veiligheid van ons land. En toen heeft de Tweede Kamer uh, besloten om zelf een hoorzitting te houden. We hebben mensen uitgenodigd van de Veiligheidsdienst uit Engeland... Uh, Finland, Denemarken. Ja, en nu kreeg ik gisteren het bericht dat uh, uh, de, het hoofd van de AIVD niet mag komen. En uh, twee minuten voor uw uitzending kreeg ik het bericht dat ook uh, het hoofd van de MIVD... de Militaire Inlichting- en Veiligheidsdienst... dat die ook niet mag komen. Wat zou de belangrijkste vraag zijn geweest? Als u, uh, u heeft ongetwijfeld tientallen vragen... maar wat is echt de allerbelangrijkste en enige vraag die gesteld moet worden... Aan, het hoofd van onze in, aan de hoofden van onze inlichtingendiensten. Wat betekent dit voor de veiligheid van onze burgers? Wat betekent dit operationeel? We gaan uh, 70 miljoen bezuinigen. De minister uh, heeft als eerste stap gezegd 25 miljoen. Uh, hij weigert de Tweede Kamer informatie te geven. Maar hij heeft gezegd van ja, die 25 miljoen... dat ga ik uh, doen op uh, bureaucratie, efficiency... Nou, we hebben al gehoord van medewerkers van de AIVD. Uh, ik heb ook al gehoord dat dat niet het geval is. Dat het wel degelijk te kosten gaat van analisten. ten dele wel degelijk te kosten gaat van de taken van de AIVD. U gelooft de minister niet... Nee, de minister zegt met zoveel woorden dat hij uh, ons niet vertrouwt. Uh, wij mogen niet spreken met het hoofd van de IVD en het hoofd van de MIVD. Uh, maar ja, ik, ik vertrouw de minister niet uh, op zijn blauwe ogen. Ik moet gewoon informatie hebben. Dit is een hele grote bezuiniging. En we hebben het ook vaker gedaan. Hè? Uh, vlak voor het reces hebben we ook gesproken met het hoofd van de IVD en het hoofd van de MIVD in een besloten bijeenkomst. En dat ging toen over de afluisterpraktijken van de Verenigde Staten. Dus het is ook helemaal niet raar dat de Tweede Kamer uh, spreekt met die hoofden. Nu is er in Den Haag afgesproken dat alle contacten met de inlichtingendiensten verlopen via de commissie stiekem. Dat is een speciale commissie met een aantal Tweede Kamerleden, collega's van u wellicht. Ja, de fractievoorzitters. Ja, die weten precies hoe en wat. Die kunnen hun vragen stellen aan uh, de hoofden van de inlichtingendiensten. Dat hoeft dan dus niet plenair in het openbaar in de Kamer. Nee, maar de commissie... Uh, deze commissie, uh, De commissie stiekem is bedoeld voor het delen van geheime informatie. Operationele informatie. Als die informatie openbaar zou worden, zou dat uh, een gevaar betekenen uh, voor ons land. Maar daar gaat het hier niet om. Dit gaat gewoon over beleid. Gewoon maar over bezuinigingen. En dat hoor niet... je gewoon in het openbaar te bespreken. Het zou ook niet wenselijk zijn, toch, als we in een heel vroeg stadium... voordat bezuinigingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd, al horen van hoofden van diensten dat het land in gevaar komt. Dat is nee. informatie die we in eerste instantie toch niet willen delen met iedereen. Nee, en daarom, eh, zoals we dat ook eerder hebben gedaan... Eh, met betrekking tot de Amerikaanse afluisterpraktijken... kunnen we ook nu gewoon in beslotenheid eh, met de Binnenlandse Zakencommissie... met het hoofd van de IVD en de MIVD spreken. Omdat wij namelijk eh, dat besluit moeten nemen. Kijk, op het moment dat de fractievoorzitters in het geheim informatie krijgen, mogen zij dat niet delen met hun fractie. Dus daar hebben we niks aan. Het gaat nu echt om welke bezuinigingen zijn verantwoord voor Nederland. En dan moeten we weten wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen. Welke taken de AIVD en de MIVD wel kunnen uitvoeren, welke niet. Hoe eventueel andere organisaties het kunnen gaan uitvoeren. Dan moeten de Tweede Kamer gewoon informatie hebben... die we ook gewoon met elkaar moeten kunnen delen binnen de Kamer. Kunt u een concreet voorbeeld bedenken... Uh, wat een mogelijk gevolg zal zijn van die bezuinigingen? Voor, en dan ga, heb ik het vooral over de veiligheid van Nederland. Op wat voor manier zou die dan in geding kunnen komen? Nou ja, dat er minder uh, analisten zijn, informatie minder goed beoordeeld kan worden, maar bijvoorbeeld ook uh, informatie die we bijvoorbeeld van andere diensten krijgen, van de Amerikanen of de Israëliërs of de Engelsen, dat die minder goed beoordeeld kan worden. We krijgen nu weer informatie over Syrië. We hebben in het verleden ook informatie gekregen in aanloop naar de oorlog in Irak. Nou, die informatie bleek niet te kloppen, en we moeten natuurlijk onze eigen veiligheidsdienst moet ook in staat zijn om informatie van andere veiligheidsdiensten te controleren, omdat we anders de verkeerde politieke beslissingen nemen. Het besluit van Plasterkt uh, noemt u onaanvaardbaar om ja. die hoofden van de diensten niet naar de Kamer te laten komen. Ja, wat nu? Nou, Ik heb uh, mijn collega's van de andere partijen die instemden met deze besloten hoorzitting, die ook hebben ingestemd met de aanwezigheid van de hoofden van de IVD en MIVD, heb ik opnieuw gevraagd uh, of wij de minister moeten laten weten dat deze heren wel aanwezig moeten zijn. Uh, als de Tweede Kamer dat wil, dan, uh, dan, dan, dan moet dat gebeuren. Ronald van Raak, SP, Tweede Kamerlid. Dank u wel. Dank u wel. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u het bijzonder interesseert. De internationale gemeenschap overweegt om militair in te grijpen in Syrië... omdat de regering vermoedelijk gifgas heeft gebruikt tegen de eigen bevolking. Wanneer werd er voor het eerst gifgas gebruikt in de geschiedenis? Defensiespecialist Coco Lijn met het antwoord. Gif wordt eigenlijk in oorlogen al heel vaak gebruikt. Duizenden jaar geleden wierp men lijken naar elkaar toe, dieren lijken. Doopte men de kogels en pijlen al in gif. Maar echt erg werd het pas gevonden na de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden... toen anderhalf miljoen mensen vergast werden in de loopgraven in België. Toen heeft men gezegd dat nooit weer. En dat heeft tot een vrij unieke situatie geleid dat er een categorisch verbod is op het gebruik en op het hebben en op het maken van gifwapens. Daarom maken we er nu ons zo verschrikkelijk druk over. Terwijl het eigenlijk een beetje arbitrair is... want biologische wapens, kernwapens, uh, Kalashnikovs, ze maken allemaal dood. Zegt defensiespecialist Coco Lijn. Heeft u een vraag bij de actualiteit... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rotterdam. Naar onze verslaggever Marcel Dekker. Zo, even de boek dicht. Stropdas aantrekken. René Winkelman, kun je me even met die stropdas helpen? Ja. Dat ben ik nooit zo goed in. Ja, nee hoor, is geen punt. Dat doen wij even. Oké. René Winkelman, uh, u heeft mij in het pak gestoken. Die baan als voorlichter bij het ministerie... Uh, waar ik straks voor ga solliciteren, die kan mij niet meer ontgaan. Uh, kunt u mij even voor de luisteraar beschrijven? Dan weet u, uh, ja, weten nou, we allemaal hoe prachtig ik eruit zie. U heeft een uh, donkerblauw pak aan met een klein uh, grijs streepje... een lichtgrijs overhemd. En samen gaan we straks nog een mooie stroplassen uitzoeken. Want het is een hele representatieve functie. Ja. Dus daar gaan we vanuit. Ja. Uw winkel hangt vol met prachtige pakken en mantelpakjes... En en noem maar op, zelfs tassen. Als iemand hier naar binnen komt, uh, in uw winkel in Rotterdam... Uh, ja, dan gaat u eerst een gesprek aan hè, met die mensen. Ja, we vragen sowieso aan de mensen van uh, welk bedrijf en in welke functie... ze gaan solliciteren om daar de juiste kleding samen met de klant voor uit te zoeken. En u komt wat vreemde vogels tegen? Hè? Ja. Heel leuk, heel gezellig, maar ook hele enthousiaste, gemotiveerde mensen... die gebruik maken van Dress voor Succes. Ja, ik was nog vergeten om te vertellen dat u coördinator bent... van de Dress voor Success winkel in Rotterdam. Uh, Anneke van Leeuwen, u bent bestuursvoorzitter van Dress voor Succes Nederland. U moet heel uh, wat potjes, instanties, bedrijven elk jaar weer aanspreken... om dit mogelijk te maken wat we hier om ons heen zien. Uh, is dat moeilijk? In crisistijd? Ja, uh, kijk, geld binnenhalen ergens uh, is altijd een karwei... Je moet, het, je moet een ander verleiden om jou dat geld te gunnen. In dit geval de rest voor succes. En nu er minder potjes zijn. En wij zelfs meer klanten krijgen die allemaal op diezelfde baan gaan solliciteren. Ja, dat blijkt ook uit het jaarverslag. Hè? U heeft heel wat doelgroepen aangesproken inmiddels. Maar er komen de jongeren en de ZZP'ers ook nog bij. Ja, dan komen mensen bij die uh, niet alleen aan de onderkant van de arbeidsmarkt uh, functioneren. Uh, of willen gaan functioneren en geen geld hebben om een pak te kopen. Maar ook mensen die uh, met veel zwaardere goede opleidingen en goede banen zijn nu ook onze klanten. Dus uh, die wereld is aan het veranderen. Ja. Reni, merk je dat ook? Dat er steeds meer klanten hier over de vloer komen vanwege die crisis? Ja, we doen er ook heel veel. Uh, PR en publiciteit geven we aan om ook weer de instroom van de nieuwe klanten, zeg maar, uh, te bereiken. Ja. En weig je dan eigenlijk iemand? Uh, of is iedereen welkom hier? Nou, iedereen. Iedereen is altijd welkom. Koffie is altijd bruin. Ja. Maar het gaat echt om mensen die vanuit een minimuminkomen gaan solliciteren naar betaald of onbetaald werk? ...het geld niet hebben om een pak aan te schaffen, daar komt het eigenlijk op neer. U bent op zoek naar extra geld, u hoopt dat al die lijnen zodanig lopen... ...dat ook hier mensen naartoe komen, dat uh, men weet van Dress voor Succes... ...dan moet het natuurlijk wel succes hebben, want anders kunt u niet aankomen uh, voor extra geld. Ja, Is dat het ook? Nou kijk, succes uh, is altijd een vraag uh, dat moet gemeten worden. Dus je moet je aantallen kunnen aanreiken... Uh, wij kunnen gemiddeld landelijk zeggen dat uh, 30 tot 40 procent van de mensen die hier zich komt laten aankleden, ook een baan krijgt. Niet altijd de eerste keer, maar in ieder geval met dat stukje zelfvertrouwen wat wij ze mee kunnen geven. En ze gaan hier met zelfvertrouwen allemaal de deur uit, uh, werkt dat. En dat mag ik een succes noemen, daar mogen wij trots op zijn. Nou dames, wat denken jullie? Maak ik kans op die uh, baan als voorlichter? Geen twijfel mogelijk. We zullen zien en anders kom ik terug. Dankjewel. Ja. Marcel Dekker vanuit Rotterdam was dat. Zometeen de Russen worstelen met de seksuele geaardheid... van hun nationale held, de componist Tchaikovsky. Maar nu eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 1995. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad, dit is Hart van Nederland. Met vandaag zeven gewonden bij twee aanrijdingen met een trein... Vandaag in 1995 is de eerste uitzending van SBS6. Het vlaggenschip van de nieuwe commerciële zender is Hart van Nederland... dat Niels brengt voor de gewone man. Bas Steeman is er vanaf het begin verslaggever. Aanvankelijk had ik geen idee wat voor een programma het was. Ik wist wel dat het nieuws was voor de gewone mens of voor de gewone man in de straat. Het NOS-journaal in die tijd was het gewoon heel veel buitenlands nieuws. Kosovo, Joegoslavië en veel Haags nieuws... wat ingewikkeld door stropdasserige mensen werd uitgelegd. En dat moesten we allemaal niet doen. Nou, ik maak bijna altijd alles voor mijn moeder. Ik denk altijd iets van, zij moet het kunnen volgen... en zij moet begrijpen en uh, wat we hiermee willen. Maar toen hadden we wel een uh, soort model-echtpaar uh, in ons hoofd. En ik ben die naam helaas vergeten. Het is niet Johnny Anita, dat en ook niet Henk en Ingrid. We hadden wel zoiets van, oké, okay, dit is een ingewikkeld onderwerp. Hoe kunnen we het zo maken dat... Nou ja, laten we zeggen, Johnny en Anita pak ze toch maar even. Dat die het begrijpen waar we het over hebben. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad. Dit is Hart van Nederland met vandaag. De enige verkeersdrempel in de straat bezorgt bewoners veel overlast. Huizen trillen op hun grondvesten. Om dat aan te tonen is er zelfs een echte seismograaf gebouwd. Wat ik me nog herinner van de eerste uitzending is... Want de presentatrice is echt, uh, als je daar nu naar kijkt, dan, dan zijn het gewoon echt van die bimbo's. Dames en heren, goedenavond. Maar lief... Met van die Twee beetje pantervellerige kleren aan en uh, zes bussen haarlak in hun haar. Ja, je kan daar eigenlijk helemaal nu niet meer naar kijken, het was te Amerikaans of, of, of hoe je het ook wil noemen. In het begin durfde ik, durfde ik helemaal niet te vertellen dat ik voor SBS werkte. In, het, in de kringen waarin ik kwam was het veel zieker om te zeggen dat je voor de VPRO ging werken. Zei ik, maar ja, waar werk je dan? Nou ja, ik werk bij de televisie. En uh, waar dan? Ja, nou ja, een nieuwsprogramma. En uh, ik probeerde het zo lang mogelijk uit te stellen. Op de vraag. Kunt u zes mensen een gekookt ei laten doorgeven met de mond? Antwoorden 40%. Viespeuk. 12% zei, je hebt zeker de oorlog niet meegemaakt. Ja, ik heb iets met hart van Nederland, maar met de andere programma's van SBS had ik gewoon helemaal niks. Ik sineerde me gewoon soms al dood als ik, als ik uh, ja, soms die ranzige of, of platvloerse uh, programma's zag. Denkt u dat het u lukt om hier, in deze straat binnen een kwartier, uh, een gepeld ei, via zes monden aan elkaar door te geven? Via zes monden? <laughs> Uh, laat ik zo zeggen, ik ben absoluut geen SBS kijker en eigenlijk ook nooit geworden. Dus uh, mijn hart van Nederland, dat koester ik. Een drama vanmiddag in Amsterdam. Om nog onduidelijke reden is een vader zijn 7 zoontje met een bijl te lijf gegaan. Nou, in het begin werden we weggehoond, zeker door de NOS. Soms gewoon negeerd, terwijl wij toch serieus ons werk deden en ook journalistiek ons werk deden, alleen we, we, we groten het in een andere vorm. En wat ik mooi vind, is dat je later ziet dat, dat uh, eigenlijk de vorm die Hart van Nederland daar heeft neergezet, die, dat laagdrempelige, dat dicht bij de mensen gevoel, dat dat op een of andere manier wel een beetje is doorgecijpeld bij de reguliere, bij de gearriveerde nieuwsprogramma's. En daar ben ik toch wel een beetje trots op. Hart van Nederland verslaggever Bas Steeman over de eerste uitzending van SBS op deze dag in 1995. To show you how the one who wants to be with you deep inside. I Big met To Be With You. Muziek uit de notenkraker. Een balletstuk gecomponeerd door de Russische componist Tchaikovsky... die van mannen hield. En dat is ook in Rusland redelijk bekend. Maar nu komt er een documentaire over zijn leven... en alles wat naar zijn homoseksualiteit zou kunnen verwijzen... is gecensureerd. Peter Koer, correspondent in Rusland. Goedemorgen. Ja, is dit een gevolg van de nieuwe wind die in Rusland uh, waait? Geen propaganda, zo min mogelijk praten over homoseksualiteit. Ja, je weet, uh, president Poetin heeft in juli die, uh, die wet getekend die het, uh, die het onmogelijk maakt om, uh, om uh, openlijk uh... Je, je, je, ...je seksuele geaardheid je, uh, te tonen... Uh, ...ofwel daar propaganda voor te maken met dat woord propaganda... ...dat is heel, heel, heel, een heel wijd begrip, ze staat niet echt omschreven in die wet. Maar ik denk dat de makers van deze, van deze documentaire... ...die gesubsidieerd wordt door het ministerie van Cultuur in Rusland... ...of zelfs censuur hebben gepleegd van dat ze bang waren... ...dat ze hun geld zouden, zouden mislopen en het zeker voor het onzeker hebben genomen... ...of het ministerie heeft zelf ingegrepen, daar... Uh, daar, ken daar weten we het nog Nee, want wat, wat lijkt er precies uitgeknipt te zijn uit die documentaire? Nou, zoals je zelf al zei, het is een beetje publiek geheim in Rusland... ...dat Chekhovski anders geaard was, om het, om het in, in, in Russische termen maar eens te, maar, maar eens te, te, te zeggen. Eh, en dat hij worstelde borstelde met die, die geaardheid, omdat zeker in zijn tijd... Waar de, ...waar de druk van de Orthodoxe kerk heel erg groot was... ...waar het helemaal niet bespreekbaar was, de homofilie natuurlijk. Eh, maar wat er uitgeknipt is, is dat hij een, een liefdesaffaire had met een, een, jongere, een jongere man... En die liefde werd niet beantwoord. En dat heeft zwaar dus aan hem geknaagd. Geeft dit veel discussie in Rusland of wordt dit geaccepteerd zoals het is? Nou ja, ik heb overgehaald door Novelia Gazette, dat is een van de liberale kranten. In andere media die onder controle staan van de staat is dit geen, is dit geen issue dat, dat becommentarieerd be be wordt. Maar het geeft natuurlijk wel aan waar deze draconische wet eigenlijk allemaal toe kan leiden. Je kan dus van allerlei iconen uit de Russische cultuur zou je geen fatsoenlijke documentaire meer kunnen maken over hun leven. Wat we denken bijvoorbeeld van de, van de grote balletdanser uh, uh, Nureyev die Rusland in de 60e jaren heeft moeten verlaten... omdat het, het klimaat voor hem als homofiel eh, niet meer draaglijk was in het eh, Bolshoi-theater. Is er inmiddels zoveel veranderd in Rusland dat je nu probleemloos kunt stellen... dat bijvoorbeeld twee jaar geleden dit allemaal geen probleem was geweest? Dat er echt iets aan het veranderen is in Rusland als het gaat om het omgaan met, met homoseksualiteit? Ja, absoluut. En uh, uh, het is, het is uh, in geen enkele vorm niet, uh, niet meer, bespreekbaar. Hè? Uh, er zijn bijvoorbeeld, uh, voor de geschiedschrijving is het natuurlijk belangrijk. Was, was, was Global, was hij was hij homofiel of niet? Ja, het is wel van belang voor de voor de voor de, de grote theatermeester, de Dagilef. Daar zijn natuurlijk fantastische verhalen over. Daar zou je allemaal geen echte documentaires meer over kunnen maken. Dus je krijgt een soort uh, culturele geschiedsvervalsing. Dat is natuurlijk een merkwaardige uit was. Maar anders is dat, en dat, dat is de actualiteit van nu, er zijn, er zijn mensen die, die, die, die melden, mensenrechtenadvocaten die melden dat bijvoorbeeld het aantal aanvragen voor politieke asiel in Europa en in, in, in, in Amerika van homofiele Russen toegenomen is in de laatste maanden. Peter Damcoeur vanuit Moskou was dat uh, dankjewel. Wij zijn terug met Goedemorgen Nederland. Direct weer na het nieuws en de Ster van 10 uur. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Vanavond om 7 uur. Kunststof. Live vanaf Curaçao. Alles maar dan ook. Alles over Noord-Sea jazz. Curaçao.